Je luistert naar The Good, The Bad and The Interesting, een podcast over de definitie van kwaliteit. Of je leest het, dat kan ook. Er is namelijk een transcriptie van elke opname. Helaas is het maken van een transcriptie niet gratis. Als je daar aan mee wilt betalen, graag. Dat kan via patreon.com slash basilis. Dit keer spreek ik met mijn buurvrouw en collega Maike van Kruchten. Maaike legt uit waar het woord kwaliteit nu precies vandaan komt. En dat kan ze zo goed doordat ze ooit een studie heeft gevolgd... zonder duidelijk nut. Gelukkig maar. Ze vertelt verder uitgebreid over de prachtige film die ze maakt over Café Berren. Natuurlijk hebben we het ook over de prototyping MOOC... die ze een paar jaar geleden met veel plezier heeft gemaakt. We hebben het over kabouters en over de school van onze kinderen... Tussendoor geeft ze ook nog even antwoord op een vraag waar ik al een tijd mee worstel. Maar zoals altijd beginnen we met de vraag, wanneer is iets goed? Uh, ja, nou daar heb ik natuurlijk een beetje over nagedacht van, van tevoren. Ja. En toen heb ik het eigenlijk... Uh, het eerste wat in me opkomt is wanneer vind ik iets goed eigenlijk als nou, consument of als... Nou ja, consument vind ik zo commercieel klinken, maar ik bedoel meer of als gebruiker. gebruiker als, ja. als, als mens. Als, ge, als mens, ja. Um, en, toen kwam ik, en toen dacht ik eigenlijk al heel erg snel aan kunst en literatuur. Oké. Okay. Wanneer vind ik bijvoorbeeld een boek goed? Mm. En, of wanneer vind ik een film goed? Of wanneer vind ik een. Uh, uh, ja, beeldende kunst goed. En toen oh, wow. um, bedacht ik eigenlijk um, wat ik wanneer ik iets goed vind is als ik het toch als het open is en ik er als gebruiker of kijker of als genieter ja. er iets van mezelf in kan leggen. Als het niet dichtgetimmerd is. Oké. Okay. Ja, dus als, er, als het open is, als er veel, het moet natuurlijk wel een, een signatuur zijn en het moet niet uh, helemaal blanco, want He, dan zou je een muziekstuk hebben wat helemaal stil is. Maar als je er alleen maar naar kan kijken, vind je het niks. Maar als je uitgenodigd wordt om er wat mee te doen. Ja, je moet er toch iets van jezelf in kunnen leggen, denk ik. Ja, of, of, uh, of ik moet dat, wil ik. wil ja, ik het uh, echt indruk maken, wil ik het goed vinden. En even als, als, ja. als voorbeeld, dan stel we nemen een schilderij of zo of een kunstwerk. Hoe, hoe moet ik dat dan voor me zien? Dat jij daar dan wat mee moet kunnen? Of vind je nou, schilderijen als... dan dus per nou, definitie niet zo tof? We, we, jawel, schilderijen, ik vind beeldende kunst heel tof. Uh, maar ik vind bijvoorbeeld um, beeldende kunst heel leuk als het iets conceptueels heeft. Dus als ja. het niet helemaal meteen duidelijk is ja. wat het is. Ja, ja, ja. Maar het moet ook weer niet te conceptueel zijn dat ik helemaal niks van snap. Dus... Dat je eerst een uitleg nodig hebt om het te begrijpen. Ja, uh, yeah, nou ik, als ik bijvoorbeeld, uh, ik hou echt wel van, heel erg van moderne kunst of, of uh, enigszins conceptuele kunst. Yeah. En, uh, uh, maar dan ben ik wel iemand die uh, op een gegeven moment de bordjes gaat lezen. Want ik vind het dan toch wel leuk om iets uh, van de bedoeling of zo. Of, yeah. of uh, iets van de context. Of te horen. Dus als het helemaal open is, dat vind ik ook jammer. En dat gaat dus echt net zo goed voor beeldende kunst. Maar dan word je op den duur wel beter, toch? Want dan ga je dingen herkennen. De eerste keer dat je in een museum komt, als je nog nooit naar moderne kunst hebt gekeken, dan is het onbegrijpelijk. Ja, ja. Natuurlijk. je wordt beter. En daarom, ja, ik denk ook dat het het is leuker om nou, je hebt natuurlijk ook dat je kunst kan genieten op echt een heel primair niveau dan is het mooi. Hè? Yeah. Zijn de kleuren mooi? Of... Maar vaak is er iets ook echt mooi of doet het iets met je? Als, je. als je dus er zelf een herinnering of het doet je aan iets denken of, of iets. Uh... Mm -hmm. En dan ko komt toch het stukje van jezelf. Dat is dan eigenlijk wat het goed maakt. Dat yeah, het aansluit. Yeah, yeah. Het doet uh, aanspraak op yeah. gevoelens of herinneringen... Of dingen die jij hebt en die je met je meedraagt. Ja. Als je die er helemaal niet in kwijt kan. Er zijn ook bijvoorbeeld bepaalde illustratiestijlen waar ik echt helemaal niks mee heb. Ik okay, hou yeah. echt helemaal niet van fantasy dingen of zo. Het zegt me echt niks. Daar nee, kan yeah. ik helemaal niks van... Ja, en dan uh, is de deur eigenlijk dicht gewoon. Ja. ja. En zou je dat dan wel kunnen leren? Zou je daar waardering voor kunnen krijgen, denk je, als je er... Nou, misschien als ik heel veel over zou leren van uh, de geschiedenis van de fantasy en kijk, dit is heel knap en dit verwijst naar die, die mythologie uh, binnen die fantasy en dat is een uh, heel rijk en uh, dan is het, misschien kun je het dan wel interessant vinden. Afvinden. Ja. ja. ja. Oké, okay. dus dat zou met ja. alles kunnen. Want ik heb dat zelf ook niet met fantasy. Ik had vrienden die lazen de boeken van Tolkien. Ja, nou, ook heb ik echt... Ja. Uren ja. hadden ze het erover oh. en ik zat erbij en ik verveelde me rot. Ik... Ja. Ja, nee, een hele goede vriendin van mij ook. Die was helemaal weg van Torrin. Ja. En die zei echt dit moet je lezen. En na echt, na een uur, ik trok het gewoon ik niet. Ik kwam er niet doorheen. Nee, ik vind het vreselijk. Ja. Niks van mij. Nog echt niks van mij. Ja. Nee, nee, sowieso kabouters. Nee, ik weet niet nee Dat weet ik niet. <laughs> Oké, okay, dus kabouters vind je niet goed. Nee, maar... ook niet van kwaliteit. Maar wanneer de kunst weer wel. <laughs> ja. ja. Oké, okay, maar dat is ook wel een... Uh, ik vind het wel grappig dat je daarover begint. Heel veel mensen beginnen natuurlijk over gebruiksvoorwerpen. Wanneer zijn die goed? En jij hebt het echt over... Uh... Oh ja, ja. ja. ja, ja zo dat... heb ik het nog niet eens zo functioneel. Oh, ik heb niet goed. eens naar gekeken. Of nee, niet echt vanuit een, echt een design. Maar er zijn twee manieren die nee. zijn eigenlijk uit eerdere podcasts naar voren gekomen. En uh, ik had het met mijn oud-docent. Daarover een echte kunstkenner. Over wanneer is uh, de kunst dan goed? En toen vroeg ik aan hem, van, als je nou een expert wordt op het gebied van kunst... geniet je er dan meer van? En... Ja, ja, daarom zeg je ook, van, kun je dat leren? En is ja, dat iets als je er meer van weet? Nou, ik denk op een bepaald niveau wel. Want je weet dingen, kan je heel erg in de context zien... en het wordt ook super interessant daardoor. Ja. Um, maar op een bepaalde manier... Ook niet, want er zijn ja, gewoon bepaalde... Uh, ik zat, zat bijvoorbeeld een tijdje geleden in een... Mijn kinderen hebben nu pianoles en die hebben een pianoboek... wat ik echt uh, 35 jaar geleden ook had. En het grappige is dat die plaatjes... Het ging eigenlijk vooral om die plaatjes. Ik had het boek dus al 35 jaar niet gezien. Net yeah. was eerder met een kind, oude kinderboek of zo. Of, of een print die je kent van vroeger en die heel lang niet hebt gezien. En dan zie je dat plaatje weer. En dan, uh, ik vond het toen heel mooi. Ik vond het nu ook weer heel mooi. En dat heeft niks te okay. maken. Dat, dat is echt iets, uh, ja, dat is iets, dat, dat is echt alleen maar even te maken met herinneringen. Jouw persoonlijke ja, uh, herinneringen. Ja. Oké, okay, nee, want, ja, want daar, met Diek had ik het erover. En die zei dat als je uh, expert wordt, dat je ook minder gaat genieten. Dat idee had hij. Doordat je er minder onbevangen naar kijkt. Ja, daar heb ik ook wel eens over gehoord dat mensen ook literatuurkritiek bijvoorbeeld heel erg vervelend vinden. Dat ze dan op zo'n manier een boek gaan mm. ja, lezen. Ja, ja, ja. En dan, uh, ja, of zo, ja. Nou, ik weet niet. Ik heb er niet zo last van. Okay, maar nou, maar ik je, je kijkt er uh, ook niet op zo'n manier, dan nee, dan. Nee. nee, nee, nee. Ik vind het wel leuker als ik er iets meer over weet en, en iets meer. Uh, uh, ja. Ja, ja, en het is iets meer in relatie tot anderen. dingen ja. wel, ik vind het wel Dus iets, iets meer wel ja. goed, maar heel veel. Dat is het ook goed, natuurlijk, maar dan word je een expert. Okay. Ja, ja, ik ja. ben sowieso niet zo'n hele erge expert op nee. één gebied. Absoluut nee. niet. Nee. Nee. En je hebt dan daarnaast heb je dan hè, de, het idee dat als je echt ergens in verdiept, dat je er dan eigenlijk minder van geniet. En dan heb je ook nog de beginner's mind. Ken je die? dat je overal altijd naar kijkt alsof je het ja. voor het eerst ziet een alsof hele open helemaal... benadering ja maar dat kan denk ik niet nee nee dat kan ja, niet ja niet heel erg maar je kan er toch het is, uh, het is een methode die wordt gebruikt een methode ja, dat, ja. hij lijkt me heel moeilijk ja? ja ja benader je niet alles toch altijd een beetje van een uh... Nou, het klinkt heel erg uh, mooi, ja. uh, van, oh wat leuk als je zo fris en open als een kind, zeg maar uh, ja, ja. de wereld in kan kijken, maar ik geloof niet dat dat kan. Het is nee. natuurlijk ook niet zo, toch? Je nee, hebt ervaring nee vind ik vind het heel naïef eigenlijk. Ja. Nee. Ja. Nou ja, ik vind het wel een mooi streven. Ja, maar... ja, precies. Naïviteit <laughs> he? heeft ook zo'n zo positieve kant, hè, toch? Ja. ja het... Ik denk wel dat het heel goed is om. om nou, ja, het is wel iets streven na, iets om na te streven. Ja. Oké. Okay. Ja, ja, ja. Ja. ja. Toch die, die onbevangen houding. Ja. Ik en, denk en dat het goed is, toch? Er zijn zoveel dingen. Denk ik ook. Absoluut. Want er zijn. Je kan zoveel dingen op zoveel. Er zijn zoveel verschillende mensen met zoveel andere achtergronden en, het is heel goed om daarvoor open te staan en ja. niet helemaal dogmatisch in één ding vast te houden. Nee, dat zou ik ook niet willen zeggen. Nou, en de nee. dingen waarvan we bijvoorbeeld hebben uitgevonden dat bepaalde designpatronen werken. Maar misschien ja. werken die over twee jaar wel niet ja. meer. Ja. En als je er als een expert naar kijkt, dan weet je, nou dit weten we al, dat hoeven we niet meer te onderzoeken. En als je er nou telkens als een ja. beginner naar kijkt, dan trek je ja. altijd eens twijfel. Dus ja. dat is op zich ook wel goed in. Ja, absoluut. Ja. Absoluut. Ja, nou, het is inderdaad... Het is de, denk ik een beetje de kunst om wel op de schouders van de giganten te staan... ...of dat ja, mee ja. te nemen wat er al bedacht is. Maar wel, eh, o, ja, open, ja, je hoeft niet heel dogmatisch een speciaal framework per se te volgen. Nee, hoor, nee, hoor, nee, door, nee, ja. nee, nee. het helemaal met je daar eens, hoor. Ja, een round experiment lijkt me wel goed. Ja. Ja, ja. Ja. Aan de andere kant kan ik me vanuit een heel praktisch oogpunt weer voorstellen... Nee, dat weten we al, daar gaan we geen tijd meer aan besteden... Ja, ja, absoluut. Omdat nou, dat ook weer geen garantie is, natuurlijk. Voor de beste producten, maar wel voor een snel product. Ja. Ja, ja. ja nou ja, als ik bijvoorbeeld. Ik hou echt van koken en uh, dat doe ik elke dag. Ik, ik volg toch heel vaak een recept. Ja? Ja, ik volg heel vaak een recept. En dan. En heel soms denk ik, oh, maar ik kan. Uh, uh, ja, dat kan ik eigenlijk net zo goed zelf verzinnen. Ik bedoel, ik heb het heb nou zo vaak al gekookt. En dan bijvoorbeeld met deze ingrediënten, waarom... Ja, maar het kost me wel dan heel even moeite en dan... Uh... Nee, even en heel vaak wordt het lekker, hoor. Ja, eigenlijk kan ja, ik dat prima zelf verzinnen. Die recepten zijn niet in. voor niks gepubliceerd, toch ook? Nee, precies. Dan denk ik ook van, nou, dan weet ik wel waarschijnlijk uh, dat het wel lekker wordt gewoon. Ja, dat, uh, is toch ja. Wel van een, een kok die ja, het snapt. Ja, precies. En die is bovendien daar echt gewoon non-stop mee bezig. Het ja. wijt zijn hele leven eraan. Ja, ja. ja. ja. Ja. ja. Hé, hey, en je, ik zat naar je cv te kijken. En toen zag ik daar echt een paar opleidingen. Oh. Wat je hebt gedaan. Vertel, klassieken. Ja, uh, ja ik heb hier aan de UVA klassieke talen gestudeerd. Uh, en culturele studies. Uh, dat zijn twee uh, verschillende uh, opleidingen. En, maar ik ben begonnen met klassieke talen, omdat. Uh, ja, toen ik ging studeren, bedacht ik helemaal niet van uh, wat zal ik doen dat ik daar, nou, daarmee kan gaan werken of daar zo. Waren dat was echt niet mee bezig. Hè? Nee. nee, helemaal nee. niet. Dat deed maar er niet, niet toe. Dat deed er echt niet toe. Nee. Dat weet ik ook nog wel. Ja. Zo verschillend als Heel ik nu anders. Heel anders vrienden hoor met uh, kinderen die of, kinderen, ja. Ja, kinderen ja. die moeten gaan kiezen nou, voor En ook wat studenten ze de... hier bij CND. Ja. Ja, dus die nu zitten te twijfelen, wat voor opleiding moet ik gaan doen? Die zitten heel praktisch. Want... Ja, gewoon van wat vind ik werk, lijkt me werk leuk om te doen? En, en ja. uh, welke kant wil ik op en zo? Wij zagen echt studeren als gewoon een periode, je studententijd of zoiets. En, en uh, ja, wat uh, ik wist ook wel helemaal zeker ga naar Amsterdam. Ja, yeah. ja, En uh, leuk, en dan ga ik aan de UvA studeren en uh, ja... Dus ik ging helemaal, helemaal niet bedacht... van dat ik daar ook nog misschien iets en van werk uit voel. Ja, precies. Ja, ja, bezig houden met iets wat je te gek vindt, ja, toch? Precies, ja, precies. Absoluut. Dus uh, toen um, bedacht ik me van... goh, wat vond ik op school leuk. En ik vond op school heel leuk... talen en geschiedenis en verhalen. En uh, ik had een hele leuke Latijnse leraar. En uh, filosofie vond ik interessant. Dus toen uh, heb ik me bij uh, Klassieke Talen aan de UvA ingeschreven... En toen, ik had geen Griek, klassiek Grieks gehad. Maar dat vond ik, eigenlijk kwam ik erachter dat ik dat ook leuker vond dan Latijn. Okay. Dus dat heb ik toen helemaal, nog zelf, helemaal bijgesprekerd. ik zat die eerste week echt in de bank en ik wist dan niet eens hoe ik het Griekse Je kent het alfabet al niet. <laughs> hoe dat werkte. <laughs> Kon ik niet eens opzeggen. Dus toen heb ik dat um, ja, allemaal bijgespijkerd gedaan. Nou, uiteindelijk ben ik ook op Grieks, uh, klassiek Grieks afgestudeerd. Ja. Lachen, hè? En... Uh, ja in het begin was het nog uh, een beetje aanmodderen en zo en ik was natuurlijk ook flink aan het feesten en, uh, maar uh, aan het eind van mijn studie was ik heel uh, fanatiek en het uh, had klassiek Grieks bezig en ik haalde ook alleen maar op het laatst had ik alleen mijn negens gewoon uh, hele dikke cijfers te en, gek uh, toch ik vond het echt te gek ja. ik vond het echt te gek hey, en wat is dan uh, ja. heb je daar nu een mening over als je dan nu kijkt waar het echt super functioneel is en toen dat het echt wat wat, wat... Uh, nou ja, er werd heel anders naar onderwijs gekeken. Het hoeft er niet zo ja. nuttig, meetbaar nuttig, economisch nuttig of zo. Ja. Ja, het is lastig. Uh, ik, ja, het is... Mensen vragen heel vaak, of vroeg heel vaak, dan ze: "Wat zit Dan zei ik. Ja, ik zie Latijn. Dus wat heb je daar dan yeah. aan? Dat is echt altijd de vraag die, uh, die En systemen. kan je in een hindsight daar iets over zeggen? Um, nou ja, uh, op, op zich heb je er. Um, ja, nee, misschien niet heel erg wat aan. Want je kan niet... Uh, Kijk, als je Frans zegt, dan zeggen, denken mensen... Oh, dat is handig, want als je dan naar Frankrijk gaat... kun je niet gewoon Frans spreken. <laughs> Fuck, dan hoef je toch niet via jaar de universiteit? Maar um, uh, ja. uh, maar dat kan natuurlijk niet bij grieks Want als je naar Griekenland gaat, dan snap ik geen niemand staat niemand. Snap verstaat ik absoluut niet waar ze het over hebben. Nee, uh, daar ben ik op... op uh, <laughs> Mijn oud-Grieks was geen goed... Ik, ik kreeg dat in het tweede jaar. Kreeg ik kreeg oud-Grieks. En ik dacht, wow, dat kan ik al. Want ik ja, kan nieuw-Grieks. Precies, precies. <laughs> dat kon nou, ik kom niet. Kom maar door met Nee joh, blijven zitten ja. op, uh, op oud-Grieks. Oud-Grieks, ja. ja. ja het, is, het is iets heel anders. Ja, Nederlands was het natuurlijk ook heel, heel anders... als het had bestaan uh, 2000 jaar geleden. Dat klinkt ook een ja, ja, ja, ja. andere ander constructie. Ja, ja. maar um, ja... Um, uh, ja, ik, ja ik, ik, vind, ik vind het wel een beetje... Ik, het is wel fijn als er gewoon wat ruimte is voor niet alleen maar nuttig. En zeker als je, als je jong bent. Ja. En ja. trouwens ook als je ouder bent. Ja, ja, ja, ja ik eigen vind eigen het allemaal... Er is ontzettend veel nut. Echt, het hangt allemaal aan elkaar van nuttigheid. Precies, wel, ja. alles moet nuttig zijn en meetbaar. Ja, en, en ja. Man, ik, ik, ja. Ook toen ik studeerde ook was er ook nog geen tempobeurs en geen prestatiebeurs. Nou, in ieder geval niet dat ik het door had. Ja. Yeah. En ik kon echt, uh, daarom ben ik dus nog een studie gaan doen. En ik heb me echt moeten inhouden om niet nog een studie te gaan doen. Yeah. En dat kon ook gewoon. Je mocht, ik heb ook nog bij filosofie alle vakken gedaan. Want je, daar mocht je gewoon voor inschrijven. Dat mag tegenwoordig helemaal niet. Als je voor een tweede studie... dan is, uh, moet je opeens een collegegeld voor 15.000 euro betalen of zo. Want ze hebben dat dus door. En dan denken ze... oh, nou, dan kunnen we dan misschien nog weer wat geld aan verdienen. Uh, maar ik, ik kon onbeperkt uh, eigenlijk studeren. Ik kon ook echt... op een gegeven moment toen ik het echt leuk begon te vinden... en ook die hoge cijfers hadden... toen ben ik dus ook andere studie nog bij gaan doen. En, uh, en ook nog weer bij andere studies echt fout. Ik ging echt shop. Ik dacht, ja, ja. gek, man. Ja, ja. Ik, ik heb gewoon een UvA pas Ik kan overal naar binnen lopen en, Kijk, ja, fantastisch. En alles meepikken wat ik wil. Maar goed, er werd dan ja. misschien te weinig gebruikt. Maar ik weet het niet. Geen idee. En ook van niet nou, meetbaar die... nuttig genoeg. Nee, nee, ja. nee, nee. Maar goed, ja. ja. Nee, want nu moeten ze in vier klaar zijn, toch? Want het kost hartstikke veel geld. Nu moet het, ja, absoluut. Ja. Absoluut, ja. Ja. ja. ja, en studenten zijn ook ja, super strategisch bezig, volgens mij. ja. ja. ja. Nou, ging ik aan het eind van mijn studie... Ik ben ook culturele studies gaan doen, omdat... Dat was een studie, die bestond toen eigenlijk net. En die had als uh, doel om je letterenstudie aan de UvA wat praktischer te maken. Oké, okay, yeah, yeah. Er waren drie varianten. ene was voor mensen die een museumwereld uh, in wilden. Eentje mensen die wat meer marketingachtig... Dus alles wat met kunst en cultuur te maken heeft. En ik ben publicistiek gaan doen, dus... Um, ja, schrijven en uh, radio maken en televisie maken over kunst en cultuur. Dus uh, toen dacht ik natuurlijk wel van: oké, okay, ik moet straks natuurlijk toch gaan werken. Wat nee, zou ik dacht, ja, ja. gaan doen? En dan doe ik die culturele studies. En zo ben ik ook eigenlijk de media uh, ingerold. Ja, ja, oké. Okay. Ja. ja. En vandaar dat je nu bij CMD uiteindelijk bent? Ja, precies. Ik kant. ben toen eerst uh, radio gaan maken en televisie maken. Wel ook nog een beetje schrijven, maar vooral uh, televisie en uh, eerst de redactie. En toen ben ik zelf gaan filmen. En uh, ja, je hebt een super, super goede film gemaakt. En die heb je gedeeld. Dat vind ik ja. ook. Hè? Die staat ja. open, die is beschikbaar. Ja, hoor, zeker. Die is ja. zeker beschikbaar. Aanvankelijk was die eigenlijk voor het personeel van Café Bern okay. bedoeld. Echt waar. De film, want die gaat over Café Bern. Uh, maar uh, die vonden het ook heel leuk als, het, als die open zou zijn. We hebben ook nog, nou eigenlijk moeten we dat nog steeds doen. Gedacht van misschien moeten we er dvd'tjes van maken of zo. Uh, dat hebben ze ooit hier bij de bakkerij Hartog gedaan. Daar hebben ze ook een documentaire over gemaakt. Daar kon je gewoon voor een eurotje bij je brood een dvd. Ah, yeah. Maar goed, wie kijkt er nou nu nog naar een dvd? Uh, hij past niet eens meer in mijn laptop. Nee, dus, precies. Uh... Ik heb een aparte DVD-ding gekocht... om af en toe dat ja. cd wat ik dan nog krijg in mijn precies. laptop te kunnen krijgen. Ja, uh, laptop te kunnen krijgen. Dus eigenlijk uh, is, is hij prima zo. Ja. Hij staat nu gewoon online. Ja, te gek. Ik heb hem gisteren gekeken. Ja. Hij is echt, echt, echt onwijs mooi portret van een nogal bijzonder café ja. uh, in Amsterdam. Ja. ja, echt heel tof. Ja. Ja. En, en dat het... ging, die film ging over kwaliteit... Eigenlijk. Absoluut, ja. absoluut. Ja, dat is wel heel leuk. Ja, ja, ja nee. Het uh, ging heel erg over kwaliteit. Ja, ja. Ja, ja want, uh, nou ja, de oprichter van uh, het café Helmoet, Helmoet Winsler, is een eigenlijk Oost-Duitse, maar goed een Zwitser. Nou, en die, um, die heeft heel erg dat idee van kwaliteit. Op een gegeven moment heeft hij het ook over een soort van tang of zo, of iets wat je in de keuken ja, nee, gebruikt. Ja. Dat dat belachelijk is als dat uit twee stukken bestaat. Dat het altijd beter is als dat één stuk ja. bestaat. Want anders kan het kapot, want die ja. twee stukken gaan natuurlijk altijd op een gegeven moment. Twee dingen kunnen stukker dan één ding. Ja. ja. ja. ja. Ja, dus dat, dat is het, helemaal die manier van denken. Uh... Ja. ja, en ook, wat ik ook wel bijzonder vond... Dat had die, een van die eigenaren had het erover. Van als je daar komt werken, dan ga je eerst leren en luisteren. En dan ga je het ja. gewoon doen zoals het hoort. En als je heel lang werkt en je wordt gewaardeerd... mag je misschien voorzichtig eens een keertje een suggestie doen... Ja, ja. over hoe iets ja. verbeterd wordt... Ja. Ja. En zelfs dan is het maar de vraag of het wel, of ja. het wel gaat doen. Maar dus... de dingen die daar... En het grappige is dat hij dat, dat kan verberen. Uh, het is nu verbouwd, maar het is nog helemaal in de geest van Helmond weer opgebouwd. Ja. <laughs> het pand verzakte helemaal. je moest echt... Uh, en de, de stramien, het stramien is dus nog precies hetzelfde. Ja. De kaart is nog precies hetzelfde. Ja, ja. Het is ongelooflijk. Maar toch. ongelooflijk. Wat ik, wat ik grappig... Want er zaten een paar tegenstrijdigheden in de... Dus die, die, die Helmut die had van een heel erg. Uh, die had juist een heel vernieuwende geest. Die was ja. iets nieuws ging hij neerzetten. Die ging uh, heel onderzoekend ging hij de, de gerechten perfectioneren. Ja, geschat aangekraft. Ja. Ja. Ja. Op een gegeven moment was het af. En toen zei hij, nu mag er nooit meer iets veranderen. Tenminste, dat, dat, dat, dat vond ik een beetje in tegenspraak met elkaar. Hè? Ja, dus he? eerst die hele. Ja wetenschappelijke en experimentele aanpak om dingen ja. beter te krijgen. Ja. En daarna ja. mocht dat niet meer. Of mocht, misschien durfde niemand het, wilde niemand het. Ja, maar um, nou, ik denk, ja, ik, ik, dat zou leuk zijn als we dan dat zouden kunnen vragen. want uh, Of het inderdaad af is dan. Ik denk dat hij dat, had hij vast niet uh, goed gevonden als we het af uh, hadden genoemd. Um, want je mag het ook niet, je mag Bern ook niet een formule noemen of zo, of iets, iets wat je ergens op plakt. Dus volgens mij um, um, zag hij dat het, ja, dat het soort van tot in zijn perfectheid liep, dat het altijd nog verbeterd zou kunnen worden. En ehm. Um, um, dat het dat een, meer een uiting is van hoe eigen het is... Mm -hmm. dan dat het af is, of zo. Ja, ja, ja. Een soort van eigenheid. Ja, or, ja het, het leek ook heel organisch. Hè. Er komen nieuwe mensen bij, er gaan mensen weg. Maar het geheel blijft hetzelfde, of zo. Ja. Dat, ja. Het deed me een beetje denken aan... Je hebt zo'n uh, Japans familiebedrijf dat al 1400 jaar bestaat. Ja. ja. En in 2006 Absoluut. is het overgenomen. Het is sowieso best wel Japans ook, ja. Want daar heb je dat ook heel erg. Ja. Dat is een soort van iets trad traditioneels uh, wat overgedragen moet worden. Ja. wat eigenlijk zich zo heeft bewezen dat ja. je niet eens mag over de droog Maar, maar goed, maar, maar misschien is dit dan ook wel uitzonderlijk. We Kijk, heel vaak zijn dingen voor verbetering vatbaar. Absoluut. Ja, nou, sterker nog... Er waren ook eigenlijk een heleboel dingen... voor verbetering vatbaar, toch wel in Café Bern. Oké. Okay. Ja. Ja, maar... Um, wat wel heel handig was... toch, uh, daaraan... is dat het... Um, voor, voor de mensen die daar komen eten... Uh, is het heel fijn dat het niet verandert. Ja, yeah, ja. Yeah, yeah. Want je weet gewoon waarvoor je gaat. Yeah. Dus, uh, ja. Ja, ja. Dat is hetzelfde als als ergens de kwaliteit van uh, bewezen is, dan is het eigenlijk misschien veel waardevoller om te proberen om die kwaliteit te behouden in allerlei turbulente tijden, ja. dan daar aan te gaan sleutelen de hele tijd. Ja, ja dat het een soort van rustpunt is. Juist, ja. Van, Omdat okay, we... het is al, alles is altijd anders en chaotisch, maar. Als ik naar Bern ga. Precies, ja. en je weet wat je kan verwachten en het is altijd een Dan ]zelfde. kan ik altijd dat biefstukje ja. hebben. Ja. En die, ja. Ja. Ja. ja, maar dat kan, dat kan ja. ook op een andere manier. Ik, in, in Utrecht heb je restaurant Vaartse Rijn. Fantastisch restaurant. Ook wel echte liefhebbers, maar die doen het anders. Die hebben elke week een ander menu: ja. Ja. vijf gangen menu. Ja. Maar ongelooflijk goed. En die, die spelen heel erg met het, nou ja, wat er, dat seizoen ja. voor is. En zo ontzettend ja. goed. Maar en daar, bij passende wijn. Daar, daar weet je omdat zij het maken. Ja. Uh, dat het goed, of je, ja, eigenlijk vaar je dan blind op, op, ja. op hun uh, visie en hun smaak en hun ja. uh, vakmanschap. Enthousiasme en hun ook. Ja, ze en, en... komen met, echt met zo'n trots, komen ze de, ja, geweldig. De, de, de bordjes aan tafel brengen, komen de koks kijk wat ik weer ja. heb gemaakt. En, en dan durf je ook te zeggen van, nou, laat mij verrassen, want ik weet het komt van jou, dus het is vast super goed. Ja, dus dat is het al, je kan er niet kiezen, ja. Uh, maar in Bern is het dus eigenlijk zo dat wij nu, als je nu naar Bern gaat, eet je precies dat wat Helmoet, want is al 15 jaar dood, ja. wat hij uh, 20 jaar geleden, Lange nou, geleden langer, uh, 30 jaar uh, de, geleden heeft bedacht. Ja, 40. Ja, ja, so, ja, ja. Veer, ja 40, ja. ja. ja. Dus uh, uh, ja, het is wel grappig dat dat nog echt zo. Ver over zijn graf heen <laughs> voortleeft. Ja, precies. Ja, want daar, zat, daar, daar zaten die, de, de, de, de eigenaren van toen, toen die film gemaakt werd. Wanneer was dat? 2000. Ja, wanneer hebben ik die gemaakt? Uh, nou ja, hij is, hij oh, kwam, we hebben er ook heel lang 12. over gedaan. Want het was echt zo'n sluitpost. Want uh, ik heb hem samen met een vriend gemaakt. En die... Uh, ja, wij waren heel druk. En dan s'avonds... Ja, we moeten ook nog even aan Bernd monteren. Oh, ja, ja, ja, ja, ja. Dus het was al een beetje een hekken sluit, sluitpost was het ja, altijd. Ja, ja. Want, ja, ik dacht, maar hij is wel echt supergoed geworden. Het is echt, echt een hele leuke film om te kijken. Ja, en het leuke is... Hij heeft dus... Uh, in Amsterdam op het filmfestival gedraaid. Maar hij heeft ook op een festival in Mexico gedraaid. Oké. Okay. Ja, en dat was een filmfestival. Ik geloof best wel een heel serieus filmfestival. En die hadden een thema over Nederland, geloof ik... Ja. Of over Zwitserland juist. En de, toen hadden ze die, die, die film, uh, omdat hij op het Food Film Festival hadden, natuurlijk die lijst doorgewerkt. En dus daar heeft hij ook gedraaid. Gaaf. Dus dat vond ik zo'n grappig idee. Er ja. dus zitten nu allemaal Mexicanen naar onze ja, film ja, te kijken. Perfect. Ja, dat is echt uit de context, hè? Ja, dat is toch <laughs> niet waar, Een zwitsers buurtcafé <laughs> ja. in Amsterdam... dorpscafé in Amsterdam... wat sowieso eigenlijk al ja. <laughs> een krankzinnig ja. idee is. Het is echt inderdaad krankzinnig. Ja. ja, ja. Maar wat ja. Ik ook een ding wat ik eruit haalde... wat ik wel zelf ook wel interessant vind... is verandering uh, is moeilijk... en niet altijd nodig. Dat kwam ook uit die film. Ja. Dus als je dingen wil veranderen... Van, is het dan wel beter zoiets. Ja. En ja. je zit nu heel erg, als je... En overal hoor je wel, hebben mensen het over innovatie. Ja, innovatie de... staat al bijna gelijk aan is goed. Ja. Ja, nou ja. Of, of, innovatieve oplossingen, dat klinkt van, nou, dat is een hele goede oplossing. Ja, ja, ja. ja. Ik, ik twijf, betwijfel dat dus. Je, je hebt de, de... Ik denk dat er een noodzaak is om te verbeteren. Dat je daar altijd naar moet streven, maar niet... Per se om te veranderen. Nee, nee. Dat is iets als berren, dat is een heel goed voorbeeld. Dat is gewoon goed waarom zij dat moeten veranderen. Ja, ja, absoluut. Ja, ja en. Ja, bijvoorbeeld Helmoet, ja, dus, dus was ook niet een echt heel aardig iemand of zo hoor. Nee, nee. Het is niet, nou, dat is echt zeker niet de definitie, het was een heel interessant iemand, maar niet uh, heel aardig of zo. Ik weet het niet. Dat kwam, een beetje, dat kwam niet helemaal duidelijk over in die film. Nee, nee. Aan de ene kant nee. kwam je over als ja. een, een, een onmogelijke, vervelende man. Ja, maar dat was hij volgens mij ook niet. Nee, want hij kwam dus met hele goede ideeën. Dus, nou ja, gewoon je hebt... Sommige mensen zijn, zijn... Iedereen is natuurlijk uniek en origineel. Maar sommige zijn wel heel verdomd origineel. En uh, dat, dat, dat was die Helmoet zeker. Nee. <laughs> gewoon zo'n original, zeg maar. Ja. Ja, compleet uh, eigen gang. En, uh, ja. Ja. Maar of dat zo leuk is om mee samen te werken. Of bijvoorbeeld ook Alexandra, zijn vrouw die uh, aan het woord komt. Ja, dit is niet altijd heel leuk om daarmee uh, samen te zijn, denk ik. Nee. Oké, okay. ja, dat uh, kwam niet helemaal op nee. die manier over in die film. Hij kwam toch wel sympathiek. Ja. Ge raar, maar wel ja, ja, ja, slim wel en, wel en tof, toch wel. Ja. Hij, wel altijd, hij heeft wel een café gerund ja. natuurlijk. Dan, dat ja. kan je ook niet als een totale hork doen. Daar komt toch gewoon niemand. Uh, nee. Toch? Nee, nee, ja. nou, maar Alexandra heeft het heel goed gemaakt hoor. Want dat, okay. Die is heel lief en sociaal. En en ik vond het grappig. ook wel interessant hoe ze aan nadenken waren over de toekomst. Dat ze moesten gaan nadenken ja. over oh, wie gaat dit overnemen. Ja. We gaan ook met pensioen. En, ja. dan, en draait het, blijft het voor altijd zo. En Alexandra die zei ja, Ben moet altijd Ben blijven of zo. Ja. En ja. die andere eigenaar, die neef van de ja, ja, ja. moet. Ja. Nou ja, ja, als het dan voorbij is, is het ook nog voorbij. Nee, Hoe ja. erg is dat? Ja. Ja. Ja. Ja, ja nou, ik heb er dus, terwijl ik aan het studeren was... Heb uh, <laughs> ik daar en die uh, uh, al, veel al die andere uurtjes, die, ging, <laughs> die niet in de Griekse boeken gingen zitten... Die gingen, uh, zaten ik al voor Oh, wat ja. goed ja. zeggen. Wat lachen. Ja. ja. En nu, bij CMD, ben ik dus terechtgekomen. Dat is ook wel grappig, hè? Want Berns is ook echt zo'n familie, al die mensen die daar werkten die hadden op een of andere manier ook wel weer een link met elkaar en een zusje van die de things, of uh, en deze dat en ik ben bij CMD terechtgekomen door Brits en Brit werkte ook bij Café Bern die heb ik daar leren kennen en uh, uh, ja en die heeft uh, mij toen uh, via Bern uh, hier binnen gehaald. Nou, fantastisch ja. wat goed. Ja. Ja. Ja. Ja. ja. Met Brit heb ik ook een, een gesprek gevoerd Oh rest. leuk. Ja. ja. ja. ja. Zo was een van de ja. eerste. Ja. ja wat gaaf, oké. Okay, dus dat is echt zo'n familiebedrijf. Ja. Maar je hebt daar zelf nooit gewerkt Waar? Daar voor, bij Bernd. Ja, joh, ik heb uh, wel tien jaar bij Kavir Bernd gewerkt. Oh, gewerkt wel, ja. oh, Ik dacht dat je daar als klant kwam. Nee, nee, nee, nee? nee. oké, okay, ja. Yeah. Nee, ik, uh, ik werkte werkte drie, drie avonden per week of zo. Yeah. Ah, maar van daar, nee, maar dat snap ik ook ik wel. Hoe die film zo. Twaalf jaar of zo. Ja, want die film was echt zo. Je filmt zo intiem ja. dat je uh, er niet bent, terwijl dat lijkt me voor zo'n productie. Nee, en ook die gesprekken, uh, die voice-over die eronder zit, die gesprekken, die konden eigenlijk ook alleen maar, yeah. doordat ik de mensen die ik heb geënt veel, heel goed ken. Ja, yeah, yeah, ja, precies. En yeah. de plek heel goed ken. En yeah. ik heb Helmoet ook nog, uh, toen ik kwam werken, toen was Helmoet niet meer heel actief uh, in de keuken, maar hij was wel elke dag in Café Bern. Dat was gewoon zijn huiskamer. Yeah, yeah. En, uh, en dat, die heb ik ook echt nog uh, ja, geur en kleuren meegemaakt. Oké, okay. Ik kan heel goed herinneren dat hij overleed. En uh, dat ze naast dode Helmoet zaten te kaas van in de kamer. Oké. Okay. Ja. Wauw. Uh, ja, nee. Ja, nee okay. Ik heb er geloof ik geloof al, twaalf jaar of zo gewerkt. Wauw. superlang. Ja. Dat was dus echt wel een toffe punt, Maar jij kent ja. dus het geheim van Ben? Uh, ja, ik heb zelf nooit, want ik werkte achter de bar niet in de keuken. Ah, oké. Okay. Maar um, ik zou er wel aan kunnen komen, ja. Je ja. zou dat uh, kunnen de maken, recepten. dus. Ja ja. Ja, ja, ja. Lachen. Ja. ja. ja. Wat ik ook mooi vond, want het zijn ook van die dingen... De, dat de teams zelf corrigerend zijn. Dus de... Ja. Dat ja. Het, de organisatie... Ja. Als mensen iets doen wat niet hoort... Ja. Ja, dat is ook nog dus dat een... beetje. dat is dus... niet echt een chef of zo die het nee. hoeft te doen of zo. Dat komt niet van boven. Ja, ja, dat werkt toch gewoon zo. Ja, hè? Dat is echt Grappig. een soort van organisch zo. Ja, er dat, dat kwam echt zo onwijs veel uit die uh, film. Wat ik bij, bij allemaal ontwerpbureaus zie, waar ze mee ja, worstelen. Ja. En bij, bij, bij omgang met klanten, ja. Hoe, ja. hoe bureaus daarmee worstelen. En, ja. Uh, definitie van wanneer is iets goed, goed, ja, goed genoeg, bijvoorbeeld. Ja. Goed ja. genoeg, dat bestond voor hem ook niet. Nee, Nee, nee, nee, ja. nee. nee, nee, nee. Was gewoon nee. perfect en anders niet. Precies, ja. En heel exact alles, inderdaad. Ja, nee, goed genoeg, nee. Dat is on onmogelijk, ja. Ja. ja. ja. Terwijl ik ben zelf helemaal niet uh, zo'n perfectionist of zo. Film nee. Veel met Frans slag, ja. Oké, okay. ja, wanneer is iets goed genoeg? Nou, ja. Ik, ja, toch wel als ik het... Nou, als, als het... Als het uh, ja, wanneer is iets goed genoeg? Nou, als er anderen afhankelijk van zijn, dan moeten anderen natuurlijk wel ermee uit voet kunnen, zeg maar. Oké, ja, ja. Of iets aan hebben. Mm -hmm. En voor mezelf is het goed genoeg als ik er gewoon enigszins blij van word en het oké okay is, maar uh, ja, dan hoef ik niet helemaal dat perfect te krijgen of zo. Okay, ik ben wel. wel blij met de zeven of zo. Ja, ja nou, hoor. Ja. Ja. Ja. Oké, okay, en wanneer, want ik vind het zelf wel hele lastig. Van wanneer, hoe zie je dan dat het dan af is? Gaat het over dat je het ziet of is het dan van nou nu wil ik wel even. Nee, het is gewoon af omdat andere dingen belangrijker zijn. Ja, ja. Zoals het is af niks af doen. Als of. Andere dingen belangrijker worden. Ja. Dat is best wel een goede. Ja, denk het wel. Ik oh, ja. denk het wel. Ja. Ja, want... Uh, anders kan je altijd doorgaan. Ja, het kan altijd doorgaan. Het kan natuurlijk altijd beter. Zeker. Ik vraag dat vooral bij schilderijen vaak... een muziekstuk eigenlijk ook wel. Maar waarom wordt er niet nog één nootje toegevoegd? Ja. Toch? Waarom is het dan klaar? Nou, bij schilderijen... Ja, ik ben zelf geen schilder. Maar het is... Ik kan me wel iets voor voorstellen... Soms wordt het er ook juist niet beter van hè, als je nog hè? dan kun je het weer gaan verpesten. Ja, ja, ja. Als je dan gaat pielen. Je kan ook dingen weghalen, ja. je kan ook minder gaan doen. Dan kan het ook op een, ja. een gegeven moment stuk gaan natuurlijk. Ja, ja. precies, dat je doordraaft in ja. uh, iets. Ja. Maar als je bijvoorbeeld naar een schilderij van Karel Appel kijkt, ja, weet je, dan <laughs> ging je twee jaar door. Het zag er <laughs> nog steeds, weet je, ja. wanneer is het dan af? Ja. Ja. ja. Maar ja, goed. Bijvoorbeeld uh, met lesgeven. Dat is, no dat is nooit af, Ik kan altijd beter. Zo'n zo hele lessenreeks bijvoorbeeld. Oké, okay, maar zit. dan heeft het gewoon ook met tijd te maken, toch? Ja. Hoeveel tijd heb je? Ja, maar je kan het zoals bijvoorbeeld Sanne het hoofd doet, die maakt het gewoon echt perfect. Ja. Die heeft de lat heel hoog liggen en die wil het gewoon helemaal. Maar toch, het, het jaar daarna super. maakt hij het nog beter. Ja zeker, ja, zeker. Maar dat doe jij ja. ook. Ja, tuurlijk maak ik het ja. uh, nog beter. Ja. Ja. Ja, maar ik maar... stop er wel heel veel minder tijd in, denk ik. Ja, ik weet het niet. Het zou natuurlijk ook kunnen dat hij... veel meer ervaring heeft. Het zou ook kunnen. Ja, dat zou ook inderdaad kunnen. Absoluut. Dat weet ik niet. Ja. Maar dat je ja. dingen die je al een paar keer hebt gedaan... Daar hoef je ook geen moeite meer voor te doen. Ja, natuurlijk. absoluut. Zoals de HCI, dat geeft hij al heel lang. En dat kan natuurlijk helemaal precies weten van... nou, dit oefeningetje werkt zelfs zo, al zoveel studenten ja. gezien... Die die, die die opdrachten maken, die oefeningen doen en die dingen lezen. En, uh, ja. ja, absoluut. Ja. Ja, ik denk dat ervaring een hele grote rol speelt. Ja, ja. ja maar goed, met, bij dat soort dingen spelen inderdaad ook tijd een rol. Hoeveel tijd heb je om zoiets voor te bereiden? Nou, en die tijd moet je het doen. De, ja, dan, absoluut. Uh, absoluut. Ja, absoluut. Ja. Ja, nou ik ben ook geen slekker hoor, helemaal niet. Ik nee. wil wel graag iets goeds maken, maar het moet wel een beetje leuk blijven, zeg maar. Nee. Ik moet zo nu ook bijvoorbeeld in de gaten houden, maar mijn telefoon is op. Um... <laughs> Hoe laat ik de kinderen van school halen? Ik weet het niet. Oh, dat gaat prima. Ja toch? Ja, <laughs> ja. makkelijk. <laughs> makkelijk. <laughs> ja, um... oké, okay, geen slekker. Um... Nee, maar ook niet de perfectionist. Nee, ja. nee, nee. Nee. Oké. Okay. Zou dat... in sommige gevallen... wel moeten, denk je, of zo? Ik, ik vond het... op zich wel interessant dat die, er werd in die film... werd gezegd... dat je kwalitatief... dat voor die... die, die uh, uh, Helmoet was... Een soort van noodzaak omdat hij uit de bergen kwam. Ja. Want als je ja. daar een slecht touwtje koopt, dan flik je het naar beneden en ben je dood. Dus de kwaliteit is een, een, een noodzaak. Dat heeft te maken met overleven. Als je slechte ja. dingen hebt, ga je dood. Dat was een soort van verklaring waarom Zwitser zo, uh, en, en zou... Het, ja, precies. zijn en zou uh, inderdaad op echt superkwaliteit ja. zitten. En zou dat, daarom, zouden wij die noodzaak niet hebben, behalve dan met dijken? En dat, als de dijken maar goed zijn, dan mag de rest middelmatig zijn. Uh. Heel grappig, ja. Nou, uh, dat was een uh, theorie... Die aan het brein van Alexandra als brood. Van ja, ja, voor die Zwitsers is het ook nodig. Want ja. hier loopt hij niet bergen... En dan kan je niet met half bak een keer uh, rondlopen. Het moet echt goed spul zijn. Ja, uh, uh, ja ik weet het niet. Nee. Uh, wel heel grappig, hè? Ja. Hey, en die, uh, er is natuurlijk, je hebt de democratisering tegenwoordig. Die heb je natuurlijk ook van film. Die, die, de, de band, dat is waarschijnlijk een gigantische productie. Ontzettend, of tenminste gigantisch. Super nee, heel veel mee, ja. Nee, maar goed, ja. superveel werk. Door mensen gemaakt die wisten wat ze deden. Heb ik het idee. Ja, en als ja je absoluut. Dan... Want we hadden echt een, uh, een hele goede cameraman. Ja. Die bijvoorbeeld uh, dat uh, heeft gefilmd. Ja, ja. echt een goede cameraman. Ja, ja. precies. En ja. Uh, weet je, het is, het is allemaal echt goede kwaliteit. En als je dan tegenwoordig kijkt. Die, uh, toen was een camera... Nou, toen misschien niet. Maar laten we zeggen, twintig jaar geleden was een camera super duur. En nu zijn camera's helemaal niet duur. Nu zitten ze op je telefoon. Ja, nu kun je nu met je, kan... je telefoon hele scherpe beelden... Ja, precies. Dan kun ja. je super goede films, ja. of tenminste technisch ja. goede films ja. maken. Ja. Uh, hoe kijk jij er tegenaan? Wat vind je daarvan? Het dus... hele web vol staat met allemaal halfbakken filmpjes? Uh, ja, of dat, is er dan nog wel noodzaak aan vakmensen... Ja, zeker wel. Want ik bedoel, het, het, er zijn, is meer video dan ooit natuurlijk. Ja. Maar wat mensen mooi vinden, dat zijn wel hele dure producties van series bijvoorbeeld. Waarin uh, heel veel aandacht besteed is aan, aan, aan een heel goed script. Uh, ja. aan, aan, een, aan hele mooie camera's. Shots, die, die, ja. Uh, heel goed regiewerk. Mm -hmm. Want zo'n zo serie als. Um, ik weet niet, um, Homeland of zo, wat ja, ja, uh, veel ja. mensen tof vinden. Ja. Het is een enorm vak, uh, ja, excellerend ja, ja, ja. vak. Het is niet te vergelijken, het is iets heel anders. Zou het, het is heel juist... populair, populairder dan ooit. Het ja. Ja. zou het misschien zelfs kunnen dat doordat zoveel meer mensen zich ermee bezighouden, dat de kwaliteit juist omhoog gaat. Ja, of misschien ook wel dat mensen het nog meer waarderen. Of zo. Ja, Weet je, man, wat een. Uh, 40 ja. jaar geleden, als je ja. naar de Filmacademie ging, dan had je dus een al ervaring met videocamera ja. nodig. En dan had je ja. dus een, dat, dat moeten kunnen kopen. Dus ja. veel minder toegankelijk. Ja, en of misschien kom je er eerder achter dat jij dat leuk vindt of ja. zo. Of dat het wel iets voor jou is. En, en dus uh... de pool waaruit te kiezen valt is beter ja. wellicht. Ja, ik denk het wel. Ik denk het wel. En ja, dus, dus ik vind het eigenlijk alleen maar goed... dat misschien de instap... wat misschien daardoor gemakkelijker zou zijn... Ja, door alle ja, technieken die ja. dingen die kunnen. Ja, want daar is wel echt ja. een hele discussie over, hè. Van die... Oké, okay, zeggen sommige mensen, nou de, het, wordt veel meer, het is veel makkelijker om dingen te maken, om ze te publiceren. Maar het ontstijgt niet een bepaald niveau. Als je het vergelijkt met professioneel. Of, dat is wat sommige mensen zeggen. Andere mensen zeggen weer, dat nou, is juist goed. Als het gaat over kwaliteit bijvoorbeeld van film en televisie, ja. dan zie ik het gevaar echt niet zitten in... Uh... In uh, Jan en allemaal die leuke filmpjes, grappige filmpjes maken voor een vlog. Nee. Dat weet ik veel. Uh, en daarmee allemaal filmwetten overtreden en zo. Yeah. Maar wat ik wel echt, uh, echt vreselijk vind zijn bijvoorbeeld... dat er zoveel televisiekanalen zijn met zoveel slechte televisie. Bijvoorbeeld ook kindertelevisie. Echt vreselijk. Man, toen ik kinderen kreeg en, en, en kennis maakte met... Kabouter, Plop en Megamendi en, en al die Belgische shit. En, en ook Disney Channel, al die nagesynchroniseerde... Yep. En, nou, vreselijk. Toen was ik trouwens wel, wel heel erg. blij met YouTube. Ja, absoluut. Dan... Nou, ik was super blij ja. met YouTube. Want op een gegeven moment kwam ik erachter... dat de Roze Panther bijvoorbeeld echt okay. een hele leuke animatieserie is. Die gewoon, er staat echt allemaal op YouTube. En dat vinden kinderen leuk. En ik vind het zelfs ook leuk, want het is heel mooi getekend... Ja, ja. En, en de audio is ook heel fijn om naar te luisteren. Als okay. je staat te koken en een roze pand is dat op, dan hoor je gewoon dat, dat jazzmuziekje. Oh, ja. En uh, het ja. is best wel tof gedaan. Uh, terwijl als je de hele tijd naar Kabouter Plot moet luisteren, dan wordt het gewoon gillend gek. Ja, ja. ja. ja. ja ah, dus uh, nee, ja. ik vind YouTube en, uh, en de vlog en dat vind ik allemaal eigenlijk niet zo erg. Bovendien, ja, boven die, ja, ja. Nee. Kijk, ja, nou, die tools zijn natuurlijk ook makkelijker geworden. Ik weet nog, toen ik hier studeerde, was ook in dit gebouw, was dat de audiovisuele afdeling in de kelder waar oh, we ja? nu onze fietsen neerzetten. Ja. En daar was een montage computerachtig ding. Dat <laughs> ja, waanzinnig. En ja, die hadden ze over kunnen, over kunnen nemen van wow. de NOS. Dat was ja. echt een wow. Ja, wow. Echt een meme machine. Ja, ja. super ingewikkeld. Ja, ja, en nu heeft, je gewoon, uh, heeft iedereen het op zijn laptopje ja, of je op, je, gewoon, op je iPad? Je kan, op je of telefoon. Op, je kan het gewoon op je telefoon, kun je een filmpje editen. Yeah. Ja, het is absurd. Ja. Ja. En dat is eigenlijk wat gek is. Dus. Ja. ja, ik vind het wel goed. Ja. En uiteindelijk doet het natuurlijk niet zo heel veel toe uh, hoe, je het, uh, hoe je het maakt, maar het gaat uiteindelijk om het verhaal. Ja. En dat is iets universeel, dat geldt toch nog steeds. Maar eigenlijk, wat, ja, uit zo'n grotere pool aan amateurs komt natuurlijk ook een grotere en betere pool professionals geborreld. Ja, denk Wellicht. Het u wel. dat zou denk best ik wel, wel kunnen. Oh, ja. Leuk, nieuw inzicht. Ja, dat is wel. Ja, leuk. Ja. Ja. Oké, okay, dus dat is mooi. Dat is wel mooi, hè? Ja. Hey, je hebt ook uh, een, een hele tijd lang met Frank Kloos. Collega, heel hard gewerkt aan een MOOC. Ja. Een massive online... Een massive open online course. Ja. ja. ja. Over prototyping. Uh, over prototyping ging dat, ja. Ja. ja. ja. ja. De, want wij gaven bij CMD, en dat heet vroeger IAM, interactief Media, al vijf of zes jaar uh, les uh, prototyping. Ja. En, uh... Prototyping, even wat moet ik me ja. daarbij voorstellen. Prototyping, van alles, ja, het is eigenlijk meer een uh, manier van werken voor ontwerpers. En um, waar het op neerkomt is dat je eigenlijk al heel snel overgaat in het ontwerpproces in iets uh, output van je idee. Dat kan zijn met een filmpje of het kan zijn door een schets of het kan zijn door een code te schrijven of, of iets tastbaars te maken dan dat het in je hoofd zit. Of dan dat je het doel, in woorden omschrijft. Dus je maakt hem om hem te testen? Of... Uh, nou, er zijn eigenlijk verschillende doelen. Uh, Eén uh, daarvan is zeker uh, testen. Yeah. Ja, want ja, je kan wel iemand je verhaal uitleggen in woorden en dan kijken, goh, wat zou je daarvan vinden? Yeah. <laughs> uh, maar ja, je je moet eigenlijk veel achter, beter achter wat iemand ergens van vindt als die het gewoon het, het ding zelf bijvoorbeeld kan aanraken en kan gebruiken en uh, de interactie kan uh, yeah. ondergaan. Uh, maar ook uh, met als doel dat um, je ontwerp uh, je het eigenlijk op jezelf kan testen. He, want je kan wel iets moois hebben in je hoofd, maar op het moment mm -hmm. dat, je het, dat je het echt um, uh, substantie van maakt of het echt uh, uh, verbeeldt. Yeah. Dan kom je misschien achter van, oh nee, dat is eigenlijk best wel gek. In mijn hoofd zat het zo. Ja, ja. Of dat bijvoorbeeld technisch niet kan. Ja. Of... Dus um, uh, je leert er ook heel veel van. Niet, nog niet eens door de feedback van anderen. Dat is zeker misschien al het hoofddoel, hè? feedback van anderen. Maar ook um, door het maakproces kom je op ideeën. Ja. Want je hoofd heeft weer een beetje een vakje vrij. Kijk, ja, dus het is validatie, maar ook een tool om verder te komen. Het is ook generatie eigenlijk. ja, ja. ja. ja. ja. Een ongelooflijk grote productie, toch? Zijn jullie heel lang heel intensief mee bezig geweest? Nou, nog niet eens eigenlijk zo heel erg lang. Dat is uh, gekken. Maar wel... Uh... Dan was het gewoon precies het moment dat ik hier kwam werken. Ja, dat, dat, dat zou best wel kunnen. Want uh, wij hadden het idee... of Frank had het idee... toen. De zijn we naar Harry gegaan. Harry zei, ja, als we dit bij de HVA neer gaan leggen... we hadden ook een berekening hoeveel dat zou kosten. Dat was geloof ik al ton. Uh, uh, als ik dit bij de HVA gelegd, dan is hij er misschien over drie jaar. Ja, yeah. uh, Dus Harry heeft dat er, ja, er toch een beetje doorheen... Ge... Dude. Te gek, hoor. En toen hoorden wij uh, volgens mij uh, net voor de zomervakantie... dat het door zou gaan, of dat we het budget zouden krijgen. Toen zijn we in september eraan begonnen. En in, uh, ja, zeven maanden later toen... Uh, ja, ja, ja. Toen, uh, Oh, ja, ja, jullie zaten in de afrondingsfase. Inderdaad, toen ik, net, ik kwam in februari volgens ja. mij werken. En toen hebben de, de studenten hebben dat dan paar... volgden. Dus eigenlijk binnen ja. een jaar was die gemaakt, ja. gevolgd en geëvalueerd. Ja, ja. Ja, ja, te ja. gek hoor. Ja. Ja. Ja, Het is dus... echt super leerzaam. Ja, ik ja. heb een paar hele mooie filmpjes ook gezien. Van die, die man die dan gewoon een doos met een lampje erin ja. bij bejaarde leuk, mensen he? neerzet. Ja. Die... Ja. Ja, ja, heel leuk hè? Ja. Ja. Ja. Super. Nou, eigenlijk was onze motivatie om het te doen was dat we het vooral heel leuk vonden voor onszelf. Om ja, een beetje misschien wat jij doet met deze uh, gesprekken. Um, uh, wij vonden het heel leuk om die mensen te spreken over hoe werk je nou eigenlijk. We hebben zulke leuke mensen ontmoet, zulke toffe dingen gezien en. Uh, en ook over de hele wereld. Dat maakt het ook weer zo heel leuk. Dat het in een hele andere context. Ja. Maar uh, ja, dat sommige dingen uh, eigenlijk heel hetzelfde zijn. En heel veel mensen die heel gepassioneerd waren... echt over ja, hoe ze werken eigenlijk. Ja, ja. ja. ja. dat was superleuk. Ja, nou, echt een mooie, fantastische ding. En heel veel mensen hebben het gevolgd, toch? Of volgen het nog steeds... Ja, ja, ik weet dus op het moment eventjes niet zo heel goed hoe, hoe die toegankelijk is. Want uh, ja, eigenlijk moet daar dus nog weer aandacht aan besteden. Maar ja, dan, uh, dus ik, ik weet niet of, als de nu, of het nu allemaal toegankelijk is. En ik heb ook nog steeds het idee om ja, gewoon een website te maken waar die filmpjes op staan. En ik bedoel, dat is eigenlijk veel makkelijker. Dan hoef je helemaal niet opdrachten te doen. Het hoeft helemaal niet binnen een of andere omgeving te dat zijn. Dat is eigenlijk whatever. het enige wat ik niet helemaal zo begreep aan, de, aan het idee van een MOOC. Dat dat... Het dat je iedereen tegelijkertijd begint. Dat vond ik juist het mooie van het web. Nee, dat hoeft helemaal nee, niet. Nee, nee, ik geloof wel dat hij nu wel wordt gehost... ergens waar je dat op je eigen tempo kan doen. Ja. Dat hebben we ook een heel veel mocs, hoor. Die kun je eigenlijk op je eigen tempo doen. Uh, maar voor de mensen die het gezamenlijk willen volgen... dan kun je namelijk elkaar feedback ja, geven. Omdat ja, je in hetzelfde... Dat is natuurlijk ook zo, zo ja. handig. En, ja. en daar leer je ook heel veel van. Ja. Anders is het alleen maar... Uh, Zelf doen. Ja, ja, anders moet je het helemaal uh, uit jezelf halen. Ja. Terwijl dan kun je peer-to-peer -peer reviews. Of misschien ja. krijg je van de, de organisator. Ja, het is echt een, een te gekke, te gekke moek. En een ongelooflijke resource is het ja, natuurlijk ook. En absoluut, daarom zou hè? die inderdaad ja. zou die open beschikbaar moeten ja. zijn als hij dat niet is. Want het is echt ja. gewoon, gewoon een enorme bron aan. Ja, bij. en zo ingewikkeld is het niet. Want... Het zijn, uh, ik weet niet, 30 filmpjes of zo. Nou, misschien wel meer. En uh, we kunnen ook alleen de relevante eruit halen. Gewoon die interviews ah, vanaf... met die mensen. En er zitten een paar workshops tussen die heel leuk zijn. Ja. En, nou, er zit ook wel tekstuele informatie waar die hartstikke interessant is. Maar goed, het is... Ja, een, ja. ja. ja het was heel leuk uh, om te maken. Het was echt... Uh... Ja. ja, vooral die interviews waren echt gek om te doen. Ja. Ja, en als je dan nu kijkt naar de MOOC... en als je dat vergelijkt met uh, Massive Klassikaal Onderwijs? Uh, hier bij ons, yeah. Massive Klassikaal Onderwijs. Dat is, uh, is, dat, is dat beter? Is het gewoon wat anders? Ja, het is gewoon wat anders. Ik, ik denk, ja, wat ik heel vaak merk aan de studenten hier... is wat ze het liefste willen, is ja, gewoon feedback op je werk... Okay, Met ja. een mens aan tafel. Ja, ik ja, ja. kan me wel voorstellen. Heb, heb ik ook wel een beetje. Uh, als ik iets, iets, uh, iets maak, dan wil ik toch ook op een gegeven moment. Natuurlijk leer ik allemaal dingen en denk: oh, dit ziet er toch mooier uit, beter uit, dit werkt beter. Maar ja, op een gegeven moment vind je het wel leuk om feedback ook van een expert te krijgen, zeg maar. Ja. En dat willen de studenten ook het liefst toch En dat wel. doen we hier te weinig? Of, uh... Nou, er is soms wel weinig tijd voor, ja. ja, ja, ja. ja. ja dat vind ik soms wel echt heel lastig. Ja. Ja. Zeker met die grote klassen. Ja, met die grote Jezus. klassen. Is echt, Hoe echt... geef je dertig studenten individueel feedback? Ja, en dat is wel het moment waarop het gebeurt, zeg maar. Of uh, natuurlijk kan je natuurlijk allemaal oefeningen doen. en Samen in groepjes werken ja, ja, ja. en elkaar feedback geven. Kun je natuurlijk ook best wel wat uithalen. Maar uiteindelijk zie ik echt aan die studenten... dat ze het heel fijn vinden om ja. even van de docent... Uh, met de docenten over te hebben van... Uh, nou, ja, ja, wat rond, vind je van werk? Later, in, in, vanaf het derde jaar of zo, ook van, van uh, professionals is ook goed. Zeker, absoluut. Ja. absoluut. Dus ja. Die feedback vanuit... Uh, nou, gewoon ja, ja. Dat zien we bij de minoren ook. Hè. Dat is de, de minor... Ja, wat uh, leuk, want dat doen jullie dat daar zitten we, Ja, Nu bijvoorbeeld zitten die studenten die werken... doen nu een opdrachtje van een week voor Funda. Ja. ja het is meteen een hele andere opdracht. Ja. ja. Vorige week ja. zaten ze voor mij te presenteren... en toen had ik ze als oefening meegegeven... doe maar alsof ik een betalende klant ben. Dat vonden ze een hilarisch idee. Oh. Ja, maar dat zou ik toch veel meer mijn best doen. Oh, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Maar dat zie je dus ook, dat ja, ze veel meer ja. hun best gaan doen. En nu doen. zitten ze om te zweten. Van, ja. Wow. Ja. Ja. ja. Ja, nee, dat is heel goed volgens ja. mij. Hadden wij ook wel met het project met datavisualisatie, zag ik dat ook. Want vonden studenten het ook nou, tof die opdrachtgever. En oeh, en uh, bijvoorbeeld Mijksenaar was een van de opdrachtgevers. Nou, daar waren ze natuurlijk best wel onder indruk terecht. Ja. Uh, ja, en, en dan gingen ze dat inderdaad toch heel anders doen. Yeah. Ja, en ze gaf, Mike, ze gaf ook bijvoorbeeld feedback. Ze zeiden ook van, als wij pitchen, uh, als ik dit zou moeten pitchen, dit, zou ik dat de zussen, zussen zo aanpakken. Zou ik dat yeah. toch anders brengen bijvoorbeeld. Yeah. Want heel veel studenten die begonnen met, goed, we zijn begonnen met drie concepten. En uh, yeah. toen het yeah. <laughs> allemaal bullet points yeah. en blablabla. Dus, Voor het uh, vak datavisualisatie uh, uh, moesten we. Ja, precies. <laughs> <laughs> ja. Ja, dat vergeten we natuurlijk ook wel eens, hè? dat weten zij veel en terecht. Ja. Ja. Nou, er waren ook heel veel studenten die zeiden: Wij willen heel graag presentatie uh, of uh, iets, uh, les een keer hebben, of een workshop een keer hebben over hoe presenteer ik goed. Ja. ja. Nou, lijkt me best wel uh, nuttig. Ja, er zijn heel veel goede workshops te bedenken. Ja, toch? Ja. ja. ja. Ik denk het ook, ja. absoluut. Ik zag het zelfs al vanmorgen bij die studieochtend. Sommigen, ja, dat het heel erg uitmaakt van de presentatie. Bijvoorbeeld Rocher die had hele mooie foto's een heel mooi project. Maar ik werd niet echt doorgegrepen. Omdat het toch een beetje, ja, de manier waarop de intonatie van zijn stem en, uh... mm -hmm. Het was een mooi afverhaal. Ja, dat glijdt een beetje zo langs je dan. Ja, ja, Dan gaat ook die stem is ook wel heel belangrijk. Stem, maar ook hoe je het. Je kan ja, dat, ook eerst een vraag stellen, bijvoorbeeld van: ja, wat zo, denk hoor. je dat dit is? Of, of Ja. En ja, ja, ja. uh, ja, nou, eigenlijk ook natuurlijk uh, uh, presentaties zijn toch helemaal niet een goede vorm. Dat is toch inmiddels ook wel dat ja. over het algemeen glijdt dat van iedereen af. Ja, maar waarom in ons vakgebied zijn bijvoorbeeld conferenties... dat is het ding waar het dan allemaal ja. zou gebeuren. Ja, je hebt natuurlijk ook wel meet-ups. Dat is al echt al een verbetering. Maar... Ja, die, het hangt een beetje vanaf. Ik heb ik, de congressen waar doel. ik heen ga... Ja, maar dat zijn wel vaak hele goede verhalen die goed in ja. elkaar zitten. Ja. En dat is wel... De, een presentatie werkt eigenlijk alleen maar als hij heel erg goed is. Ja, ja. ja. ja. Of absoluut. Of als een verteller heel ja. erg goed ja. kan vertellen. Ja, ja. Denk ik ook. Ja, ja, absoluut. Absoluut. Ja. Ja. Ja, dus um, ik zou zeggen... meer, uh, meer tijd voor uh, de... ja, kleinere klassen. Ja. ja, dat zou te gek zijn. Ja. Dat gaat niet gebeuren, denk ik, hè? Ik denk het ook niet. Ik ben, het nee, ik denk nuttiger niet. en efficiënter. Dat is de trend waar het heen gaat. Ja, en het <laughs> gaat wel vaker toch om bezuinigen... dan andersom. Ja. Ja. ja. Nou, hij heeft volgens mij wel de staatssecretaris van Onderwijs beloofd dat er kleinere klassen zouden komen. Maar dat, ja, ik weet niet. Ja. Dat uh, is nog niet doorgecijpeld. Nou ja, het zit ook, dat soort bezuinigingen zetten je ook wel aan tot creatief denken. Er zijn wel hele interessante werkvormen uitgekomen. Die, die samenwerking met uh, dat, dat je studenten elkaar laat beoordelen. Ja. Dat was 30 ja. jaar geleden ondenkbaar. Ja. Ik heb wel eens met een. Uh, een oude professor economie heb ik het erover gehad van, uh, dat ik mijn hoorcolleges eigenlijk liever online wilde gaan zetten. Dat ik die van ja. tevoren wilde opnemen en online zetten. En dat ik dan in de klas iets nuttigs kon gaan doen. Nou, die man. Die stuitte er van stil af. Wilde, ja. Maar dan is er geen reden meer voor zo'n naar school te komen, zei hij. Ja, zijn ga. hele reden van bestaan dat, dat vond hij een verschrikkelijk idee. Ja een <laughs> hele oude man was toch hoor. ja. Ja, die, die hoorde ineens dat hij zijn hele leven het niet zo goed had gedaan nou, ja, ik geloof nou dat in heel Azië ze gewoon nog zo uh, ja. lesgeven ja, het, het, het, helemaal slecht is het ook niet het is niet dat wij niks hebben geleerd nee absoluut niet en toch? als iemand echt heel bevlogen vertelt dan is het te gek inderdaad ja, de, om, de, om een spreker te zien ja dan is dat super, ja. Ja. ja. Maar ik denk de meeste van de behoorcolleges... goed inderdaad uh, online uh, ja. kijken. Ja. Ja, de vorige, ja, Vorige week waren we bij dat uh, congres in Zeist. Ja, ja, ja. ja. Um, Infographic conference, ja. Er waren twee sprekers. Die waren, vond ik, heel vermakelijk. Dat was prettig om naar te luisteren. Ja. Maar inhoudelijk... Ja, wat zeiden ze nou eigenlijk? Ze hadden net zo niks kunnen vertellen... Je, bedoel je ook die Nigel Over Ons? Ja, Ja. ja. Heel vermakelijk ja. verhaal. En ja. dat stond heel leuk te boel te entertainen. Maar de point, er zat niet echt een, uh, nee. een point. ik heb er niks van opgestoken. Nee. En van nee. die andere verhalen, de kortere verhalen, veel meer. Ja. Ja, er waren een paar die waren echt super interessant. Ja. ja. Maar goed, maar, dat is het. Natuurlijk... Ik vind het wel heel vaak toch, bij van die conferenties. Uh, dat wat je aan het eind van de dag inderdaad, als je dan kijkt van, goh, wat heb ik nu echt geleerd of zo is dan eigenlijk heel weinig voor ja. zo'n hele dag dat je daar zo'n hele dag zit Ja. En aan de andere kant mag je van professionals ook wel verwachten dat ze daar niet zo heel veel leren uh, nee, dat is zo, maar ja het ja. is vaak toch ook ja. een, een netwerkmogelijkheid. Ja. ja ja ja. Echt revolutionaire nieuwe ideeën. Nee, moet je daar niet zetten. Als, als je je verdiept in het vakgebied... zou je die daar niet uh, ja. tegen moeten komen. Dat ja. is true. It's ja. true. Ja. Ja. Hey, wat ik nog wel benieuwd naar was... daar hadden we het uh, vorige week nog even over. Over de definitie van kwaliteit. Daar had je ook wel ideeën over... vanuit uh, de oude talen. De klassieke... Ja, uh, ik heb het ook nog even opgezocht... Um... Uh, maar het zit natuurlijk wel heel ingewikkeld in elkaar. Ja, de, de, de uh, filosofen zich hun hele leven met bezig halen. Ja, man, toch, echt. Tju -tju -tju -tju. Gaan we nu even uh, samenvatten. Ja, uh, maar um, het grappige was wat, dat wat ik nog een beetje had kunnen herinneren... dat dat in ieder geval uh, ook wel klopte. Uh, want... Um, uh, ik kom me herinneren dat uh, kwaliteit, uit, nou, dat komt natuurlijk letterlijk van het uh, Latijnse qualitas. En um, dat Aristoteles heeft um, in zijn uh, boeken, heeft hij, of er is één heel groot werk, een aantal boeken, die heeft hij geschreven. En da daarin heeft hij een, een systeem opgezet met tien categorieën waarin je de hele wereld kan definiëren, eigenlijk. Dus je kan alles wat je om je heen ziet... kun je uh, met die categorieën benoemen en ja, kwalificeren, denk okay, ik. Yeah. Of, of, in, in ieder geval kun je erover praten. En dat, dus dat is het onderdeel van de filosofie dat de logica heet. Dus dat okay, gaat yeah. over het, het praten over dingen... Maar de kwaliteit gaat in dat geval niet zozeer over goed of slecht... maar nee, meer want, uh, een eigenschap. Juist. Uh, daar heb je dus uh, tien categorieën... waarin je een voorwerp of een verschijnsel... of uh, nou, laten we zeggen een voorwerp uh, of, of een persoon of een dier... Uh, kan uh, plaatsen. Uh, en een daarvan is uh, bijvoorbeeld... Uh, ja, en een daarvan is dus... Uh, uh, Poyon, uh, wat in het Latijn dan qualitas is, wat in het Nederlands kwaliteit heet. Ja. Okay. En dat vertalen wij met hoedanigheid. Ja, ja, precies. Dus ja. ja. uh, nou ja, Poyos, volgens mij is dat in het moderne Grieks nog steeds zo. Uh. Hoe? Betekent dat is nog steeds hoe? Pios. pios. Pios, ja. Dus is, nu is dat ja. wie. Ja. Ja. ja, oh, is dat nu wie? Ja. Pios. Oh, is nee, cool. Pios. Is nee, pios. Pios. Nou ja. Net POS is het nu POS. pos. Dat is nu hoe. Ja, nou, volgens mij is poion is, ja, hoe, danig. Nou ja, dus is uh, hoedanigheid, ja. En dan gaat het dus over een eigenschap... die wel heel erg bij dat uh, ding, uh, object of dat begrip hoort. Uh, maar wat niet per se altijd zo is. Dus bijvoorbeeld, geef ze als voorbeeld... een paard kan wit of bruin of zwart zijn. Dat is... De kwaliteit van het paard. Dat okay. is een voorbeeld van kwaliteit. Yeah. En iets anders is wat doet hij? Uh, yeah. Hoeveel zijn het er? Hoeveel poten hij uh, hoe heeft, heeft. En er zijn ook nog een uh, soort van ho hoedanigheid uh, wat altijd het geval is. Yeah. Dus dat hij uh, een... Bek heeft. De, uh, een paard heeft. Een, uh, dat hij oh, een bek heeft, een mond heeft. Dat hij een mond heeft. Sorry, <laughs> Heel provocerend, dat hij een berg heeft. En Een kop. Een kop. En poten. Oh -oh. Dat hij vier poten heeft. Ja, dus uh, uh, dat is kwalitas dan weer niet. Dus het is een, um, okay. wel iets um, uh, wat heel erg bij hoort, maar het kan wel verschillen per geval. Ah, nou, dat is qualitas. Okay. Dat is kwaliteit. En dat is vervolgens, is dit weer helemaal door de eeuwen daarna het leven gaan leiden, en nou, ik kon ik ook niet meer... Uh, nee, nee want, het, want hoor, volgens mijn oud-docent heeft kwaliteit pas sinds kort... en helemaal niet zo lang de definitie van dat het ja, iets met goed dat te het iets maken met goed heeft. Dat er een waardeoordeel ja, aan zit, dat is helemaal niet zo lang. Nee, denk ik ook niet. Want ik denk dat uh, dit Aristoteles' systeem... is volgens mij heel lang nog in de ja. in, uh, logica en in, in hoe we dingen benoemen... Uh, gewoon gevolgd ja. en nog zijn... En daarin is het dus inderdaad niet dat het een... Kijk, want nu zeggen wij een kwaliteitskrant bijvoorbeeld. Ja, ja, ja, ja nou, dat precies. Is een goede, ja. Dit is gewoon helemaal synoniem geworden ja, ja, voor, ja, voor goed. goede kwaliteit. Daarom is ook, ik, mijn onderzoek gaat over kwaliteit. Niet zozeer ja. over eigenschap. Nee, niet nee, over het hoedanigheid, maar wanneer is, iets, schop, maar ja. wanneer is iets van een goede kwaliteit. Ja, ik ja. ben niet ja. benieuwd naar jullie definitie van... Ja hoedanigheden van nee. eigenschappen, maar ja, precies. Nee, maar het was wel het eerste waar ik aan moest denken, hoor, met ja. kwaliteit. Uh, ja. Dat ik dan... Maar ja, misschien is dat ook dan dat ik dan kwaliteit... dan hoor ik heel vaak toch het etymologische... of het woord waar het vandaan komt en dan ja. ga ik daar aan, dan aan denken. Ja. Dus, ik ga toch eens komen. kijken of ik kan uitvinden wanneer kwaliteit... Wanneer die betekenis verandert. Nou, ik heb op uh, ik kan het wel even doorsturen. Uh, ik heb net toen ik dat dus zat te googelen... had ik een heel artikel gevonden waarin de ontwikkeling van het begrip kladitas... door de eeuwen heen. Dat gaaf. Nou, ja. dat moet ik lezen natuurlijk. Ja, ja. dat ja. moet je echt lezen. Ja. Ja. En er was ook één uh, stuk, dat was in het Nederlands. En dat vond ik heel grappig, maar het was ook best wel moeilijk, want het ging echt heel erg over logica dat um, je dus allerlei woorden hebt uh, tegenwoordig. Je hebt dus bijvoorbeeld kwaliteitskrant, dat is dus een krant die goed is. Ja. Maar er zijn ook allemaal woorden... waarin het dus de, niet het tweede deel van het woord wordt gedefinieerd... maar eigenlijk het kwaliteit. Bijvoorbeeld kwaliteitsborging. Dat is niet ja. een hele goede borging... Maar dat is het borgen Borsing van de kwaliteit. Omdat dat het goed genoeg is. Ja, en ja. eigenlijk zijn er heel veel begrippen... die op die manier worden gebruikt... ook heel erg binnen management. Ja. En, want quality, dat is echt ook een beetje een management-term... Ja. Ja, ja, ja, ja wordt gesmeten. Yeah. Maar ook bijvoorbeeld heel uh, uh, um, beleidsstukken. Dus yeah. kwaliteitsborging, uh, kwaliteitscriteria. Um, uh, nou, eigenlijk allemaal yeah. dingen om dat kwaliteit te bewaken en te doen. En uh, die schrijver van het stuk zei, zo'n woord, dat, daar moet je heel erg mee oppassen. Want dat... Dat is eigenlijk, maak je daardoor het begrip kwaliteit als iets wat inderdaad te borgen is. Van ja. dan kun je even borgen of dan kun je gewoon. Maar dat versimpelt het. Ja, en dat maakt het tot iets, iets, iets wat eigenlijk veel complexer is. Ja, ja. het dan, lijkt iets universeels. Ja, en het is veel complexer dan dat je daar criteria voor ja. op kan stellen. Of, of dat dat te borgen is. Of, of, en door het zo te noemen, reduceer je het dus eigenlijk door. Uh, ja, tot doe je het eigenlijk geen recht. Ja, ja, ja. Okay, ja. Uh, het dan bijvoorbeeld met een land. En uh, om dat land te kennen, maak je daar een kaart van. Maar uh, uh, de kaart is natuurlijk niet hetzelfde als het land. Want het land is veel uh, complexer en, en, en je kan niet, als je zegt ik heb de kaart heel goed bestudeerd... kun je niet zeggen dat je het land echt helemaal kent. Nee, nee. Zo is het gewoon niet. Nee. En door uh, dus kwaliteit op zo'n manier te gebruiken... In van die beleidsmatige en commerciële taal... Um, um, doe je eigenlijk geen recht aan het begrip kwaliteit... Nou, daar kwam het zelf neer, maar ik Super moet benieuwd, zeggen... Ik stop het in de show notes. Stop ja, iedereen... stop het in de show notes. Uh, ja, ik zal je die, ja, die artikeltjes even yes. toemijden. Maar oh, ik zag het wel... Dat is wel echt met filosofische teksten. Je voelt je hersens gewoon kraken. En, dat je ook, en soms opeens dat met een heel rare conclusie komen. Dus yeah. denkt nou, huh, van, dat had ik even gemist. Yeah, waar we dit beargumenteerd... <laughs> oh, oké. Okay. Ik ga proberen je conclusie... te lezen. Ik val altijd in slaap bij filosofische... Ik kan het niet lezen. Nee, maar het is ook echt, echt moeilijk. Dat ja. je, ik heb ooit dus wel wat vakken bij filosofie gedaan... en er waren ook sommige teksten. Dat nou, was dan ook in Duits. Maar nou, dat deed ik gewoon... Uh, dan was het de zin. En dacht, nou, ik snap het echt helemaal. Dat ik elk woord helemaal opzoekend in het woordenboek... maar dan snapte ik het nog niet. Dat je gewoon een zin tien keer kan lezen. Maar niet eens een heel lang zin. En dat je het eigenlijk nog helemaal niet snapt. Ik had het niet eens met, met, met, met niet begrijpen. Ik heb met, met uh, filosofische teksten... als ik die ga lezen dat ik een hele paragraaf heb gelezen. Ja, en dat je denkt, dan... wat heb ik nou gelezen? Ik heb al deze letters gelezen, ja. maar ik dacht heel erg anders aan. Ja, absoluut. Ik kan het niet opslaan. Misschien ja. omdat het super abstract is vaak. Dat zou kunnen. Misschien interesseert het me gewoon niet. Dat kan ook. Dat kan Terwijl, ook, als ja. <laughs> als... <Ja. laughs> Maar als iemand het me vertelt daarentegen... misschien is het gewoon ook zij geschreven. Dat kan ook, hoor. Als iemand het ja. uitlegt. Ja, of als iemand er een film over maakt. Of, uh, ja, want vaak zijn mensen we, er namelijk ook heel bevlogen over. Dus... Ja, nou, in kwaliteit ben je geïnteresseerd. Want dan ja. zou je er niet een hele vlog aan wijden. Jawel, ja. Uh, maar ja, dus daar ben je wel in geïnteresseerd. Maar dus. Ja, Ik ben benieuwd hoe het jou ben gaat als dus je zo'n tekst leest Ik ga het uitproberen. <laughs> Heb je ja. nog dingen die je wilt bespreken? die we nog niet besproken hebben? Nou, dat... Uh, uh, dat de codeweek misschien helemaal niet wordt voortgezet. Op school. Oh. Of wel? Of vertel ik nu iets wat... Uh... Nou ja, ik zei... Hé, hey, wat leuk in die codeweek. En Luc, die wil heel graag... Uh... Ik had een tien minuten gesprekje met juf. Yeah. En uh, bleek dat Luc, uh, die is best wel een slimpie. En die, uh, nou, die wil allemaal extra werkjes doen. Maar toen zei ik tegen juf. Juf, um, kan Luc niet. Um, misschien anders als hij al zijn werk al af heeft. Wat uh, met Scratch gaan doen. Yeah, yeah. Want hij vindt dat super leuk. Yeah. Hij heeft ook een boek, heb ik hem ooit eens een keer gegeven. Een soort uh, programmeren voor kinderen. Er wordt ook helemaal Scratch uitgelegd. Yeah, yeah. Allemaal oefeningetjes en super uh, tutorials. Tof, yeah. Super tof. En toen zei, uh, zei de juf, ja, uh, dat vinden heel veel kinderen ook wel leuk... maar we weten toch niet of dat helemaal door kan gaan. Of, of, nou, in ieder geval kon hij dat niet gaan zitten doen in de klas. Ja, weet je wat daar het probleem is? Ik heb het daar wel over gehad. Ik heb, ik heb toen met Code Week zo'n lesje gegeven in de klas. Precies, ja. De kids vonden het super, super tof. ging helemaal ja. uit aan dat. Nou, ik vind het ook echt heel goed. Dat is echt heel leuk om te doen. Dus Die vraag alleen of van wanneer is... Uh, waarom zijn computers leuk? Dan kan je spelletjes op spelen. Maar wat is er nog leuker? Hetzelfde spelletjes, spelletjes maken. maken. Nou, dat vonden ze ja. helemaal te gek. Dus het gingen helemaal uit hun dak. En uh, die, uh, die juf, die zei ook... Oh, dat zou ik uh, heel graag willen aanbieden als ze klaar zijn. Ja. Maar ik ja. kan het niet, want ik snap het niet. Dus ik heb toen ook voorgesteld aan de, aan de, de, de directeur... Van ons. Dit gaat over de lagere school van waar allebei onze kinderen op zitten. Ja, voor de een context voor de luisteraars. Ja. <laughs> Dit gaat niet over de hogeschool van Amsterdam. Nee, inderdaad. Dit gaat over de lagere school. En de uh, hoofd van die school, die vond het wel een leuk idee, maar daar heeft hij verder niks mee gedaan. En ik heb het toen met die vriendenclub, de vrienden van de school, die hebben... Daar heb ik dit aan voorgesteld, want ik kreeg de vraag of ik een workshop Google Docs wilde geven aan de docenten. Okay. En toen zei ik, nou, sorry, hoor, maar nee. misschien kan je daar een accountant voor vinden die dat ja. kan doen, maar ik wil heel <laughs> graag wil ik ze uh, een cursus, uh, cursus uh, scratch, scratch, yeah. scratch geven, ja. want dat, dat, dat is echt iets waar de, waar, echt de, de, ja. waar de kinderen van gaan profiteren. Ja. Nou, dat vond hij een briljant idee, dus dat gaat hij wel achteraan. Oh. oh, nou, dat hoop ja. ik echt heel erg. Ja. Ja. Ja. Ja. we moeten bij die, die vriendenclub moeten we pushen. Daar ja. ja, vandaan kunnen dit ja. soort dingen komen. Ja. ja, ik vind het echt uh, heel leuk. En ik vind het inderdaad ook goed dat kinderen ook uh, op een andere manier... We zitten natuurlijk heel veel op die computers. Mm -hmm. Maar het is wel echt super eenzijdig eigenlijk wat ze erop doen en wat ze erop consumeren, zien. Ja. Ja, consumeren. Ze aan allemaal het consumeren. Allemaal het consumeren en... en uh, ja, ook al. Inderdaad, van die Surf YouTube-kanalen uh, en weet ik zo wat. Yes. Ja, nee, het is veel leuker als je gewoon ziet wat je er allemaal mee kan. Nou, er zijn ook wel, ja, er zijn ook wel leuke. Kiki zit heel veel van die animatiefilmpjes te maken. Ja, uh, zeker. Maar dat je... zijn wel veel. Vaak, mijn dochter doet dat ook, maar die is gewoon heel creatief. Die, ja. Als die een computer ziet, dan denkt ze inderdaad: wat kan ik daarmee maken? Ja, ja, ja. ja. Maar, omdat, uh, maar bijvoorbeeld mijn andere kinderen, niet zo. Die, uh, Nee. Ja, die, die nee. denken, wauw, wat een vette game. En dan gaan we nee. dat gewoon spelen. En dan, ja, mijn uh, games zijn natuurlijk wel creatief. Ja, absoluut. Er zit vaak ook creatief vermogen in. Ja. Ik heb heel bewust, heb, ik heb zelf helemaal niks met games. Maar ik heb wel heel bewust een aantal verschillende game dingen voor uh, Kiki gekocht. Ja, ja. ja. ja. Zodat ze ja. daar wel mee om leert. Ja, omdat ja. ze leuk, ja, dat is ook heel tof. Ja, ja. Ja, ja. ja goed, dat was het. Ik hoor um, de eindmuziek. Nee. ja. <laughs> Goede timing inderdaad. Je ja. huur je altijd in. <laughs> professioneel hoor, professioneel. Ja hoor, ja. je jij nog iets? Nee, ik heb nee? niks meer. Nee. Ik vond het een superleuk gesprek. Ik ook, heel ja. leuk. Heel Top. leuk, dank je wel. Ja. Dit was aflevering 22 van The Good, The Bad and The Interesting... met Maaike van Kruchten en Vasilius van Gemert. Dat ben ik. Ik hoop dat je het tof vond... Dat mag je me gerust laten weten. Ook als je het ergens niet mee eens bent natuurlijk, dat hoor ik graag. Zo voer ik al een paar weken een mailwisseling over middelmatigheid met Bob van Luit. Even kort door de bocht. Hij vindt middelmatigheid fantastisch en ik niet. Mocht je ook bij me willen mailen, dan kan dat op wassilis.nl Of als je iets korter van stof bent, wat ook wel fijn is... dan kan je me twitteren op het van elke aflevering van deze podcast wordt een transcriptie gemaakt. Dat is helaas niet gratis. Als je daar aan mee wil betalen, heel graag. Dat kan je doen via patreon.com slash Er zijn al best wat mensen die, dat, die wat bijdragen... waaronder Job en de CMD in Amsterdam. Volgende keer spreek ik met Charlie Mulholland. Mijn collega die al zo vaak leraar van het jaar is geworden... dat hij niet meer mee mag doen.